Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vluchtelingenwerk vindt dat de inspectie te laat heeft ingegrepen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nadat woensdag een baby was overleden in het centrum, besloot de inspectie gisteren langs te gaan. Toen is besloten zo'n 400 mensen die buiten sliepen meteen te evacueren. Vluchtelingenwerk verbaast zich over dat besluit. Volgens hen zijn de slechte omstandigheden al langer bekend bij de inspectie. Een deel van asielzoekers is vandaag weer teruggebracht naar Ter Apel... waar ze vannacht slapen is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt. Volgens het ministerie van Defensie is de toestand van één van hen kritiek. De anderen zijn bij kennis en aanspreekbaar. De drie zijn lid van het Korps Commando. Ze waren in de VS op oefening. Volgens Defensie was er voor het hotel waar ze zaten een schietpartij. Het gebeurde in hun vrije tijd. In België heeft een stagiair van 23 van de Koninklijke Bibliotheek een bijzondere ontdekking gedaan. Op een eeuwenoud werk van de bekende schilder Pieter Breugel, de oude, ontdekte ze nog een print. Daar kwam ze achter toen ze het originele werk aan het restaureren was. De biep noemde het een bijzondere vondst en de stagiair kan het mooi op haar cv zetten. En in de strijd tegen ratten wordt gifgebruik in Nederland verboden. Een dierenplaagexpert legt aan AT5 uit dat het toch niet zoveel zin heeft om de ratten ermee te bestrijden. De basis is van ons vak is dat je de onderliggende oorzaken aanpakt. Dat begint met afval, dat begint met uh, wering en dat begint met uh, inspecties, riool. Tuinen. En die ga je aanpakken. En uh, dat gif uh, dat, uh, gaat terecht de wereld uit. Het gif is ook maar een tijdelijke oplossing. Schadelijk voor het milieu en ratten kunnen ook nog eens resistent worden tegen het spul. Toch baalt deze bewoner dat het gif niet meer mag worden ingezet. Jammer, want in het verleden is het in mijn tuin gebruikt. En dan was het vaak een paar keer terugkomen om uh, de bakken weer te vullen met gif. En op het moment dat, ze niet meer, uh, dat, dat er niet meer van gegeten werd, dan was het voorbij.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 Dit een hele lange nacht Met al mijn vrienden om me heen Kom op, we nemen er nog één En zingen Oh, oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh Feestek aan elkaar Ik zou zeggen allemaal hele goede middag Hier is weer de Fred hey. En dit was Marco, Carolus en feesten kan altijd. En uh, ja, we gaan uh, de nieuwe draaien van Johan Kettenburg. En sorry, het spijt me. En een verzoekje aanvragen vragen kan ook uh, natuurlijk. Ga even naar zfmartiesten.nl Een mens maakt soms fouten. Maar zie dat maakt niet.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 I'm not I'm Jeroen En sorry, het spijt me. Wat een heerlijk nummer is dat. Een lekkere lekker meeslepen. En eh, Gaston. Ja, Gaston. Hallo. Ja, ja, ja. Waar ben je dan? Ah, Gaston is er niet. Waar ben je nou, Gaston? ZFM Zandvoort ja. 106.9. Op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. Zo is Zfm, het, ja. Zandvoort 106.9. ja. Jeffrey Hezen en baby, lekker ding. En daarna Catharina helpt dus. Met haar Baby,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 Vallig he? Fred hij. the die En daarvoor hoorde je natuurlijk Jeffrey Hayes met uh, Baby een Lekker Ding. En uh, ja, we gaan uh, een plaatje draaien. Uh, ja, en dat is uh, van. Uh, ja, Koos Alberts. En uh, zijn het je ogen? En ja, natuurlijk uh, hebben wij 24 uh, september. Uh, uh, ja, dan is het eigenlijk uh, Koos, uh, Koos uh, Alberts uh, Memorium Day. Omdat, uh, ja, hij is natuurlijk op uh, 28 september overleden. En uh, inmiddels alweer vier jaar geleden. Dus uh, ja, zet het eventjes uh, in je agenda. Dus uh, 24 september gaan we een uur lang uh, alleen maar nummers draaien van Koos. Ja, de wereld kreeg een krude wijn toen jij me zei. Ik zie je zitten en de zon die scheen een beetje meer, die is de keer met jou.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 20 september dus, Koos uh, Albert's Memoriam Day hier bij Entertainment View. En dat allemaal op 106.9. En dit was Zijn Het Je Ogen. We gaan naar een uh, nieuwe release toe van uh, Demi de Groot. En uh, hij heeft het over, ha, ik zou zeggen, blijf erbij. Entertainment View, dat klokje van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Welkom. Zeg, geef mij een laatste reden om te blijven, want jouw liefde moet je helemaal herschrijven. Ik heb jouw boek al uit en meer dan eens gelezen, Al jouw woorden, die begrijp ik nu nog niet. Ik ga wat ver misschien, maar echt, ik wil niet anders. In jouw vergis Ga, want daar zijn we Allebei toch gebaat. Ga, voordat ik jou Straks nog haal oh, oh, oh, oh. Al die woorden die ik nu heb Uitgekozen Die zijn geen voor jou Maar ik wil jou echt lozen gebruikte mij alleen maar zonder liefde. Alles wat je had, dat ben je nu echt bij. Het. Ga, ga maar weg, want ik ben jou nu meer dan Ga, ik sla mijn vleugels uit, ik heb het echt. Dat uh, gaat eventjes naar www.zfmartiesten.nl rechtsboven in de hoek even uh, aanklikken. En vul daar je gegevens in. René de Blank en hij uh, is Sexy Lady. Het is die lach, is dat lijf, waar ik nooit genoeg van krijg.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 Van de Velden, een echte vriend. En daarvoor hoorde je natuurlijk... Uh, sexy Lady van René LaBlanc. En um, ja, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan eerst nog een nummer draaien. Gaan we straks nog proberen te bellen. Eerst uh, een nummer draaien van uh, Johnny, Romain en Soraya. En de waarheid van het leven. Blijf lekker bij, op die 106.9, hier bij ZFM Entertainment. Entertainer. tot de klokjes van 7 uur, mijn naam is Fred Hij Ik ga zeggen een hele goede middag, ja. Ik zocht de weg die ik zag in mijn dromen. Maar ben verdwaald zoekend naar het geluk. Ik wou hetzelfde zeggen.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 De waarheid van het leven, Johnny Romein en. De Amsterdamse Soraya. En uh, we gaan lekker voor, ja, verder met uh, Otto Lagerveld. En. Zie je, ik dak. met CFM Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5. En DHB 6A. Zo is dat. Ja, mijn Duits is helemaal uh, niet zo. Uh, mijn sterkste kant. Maar goed, uh, Otto wel. Hörst du mal, ich bin allein. Möchte so gern woanders sein. Such deine Augen und dein Lächeln jeden Tag. Du liest mich allein, konntest niet mehr bei mir sein. Doch wenn ich träume Jetzt wo ich ohne dich steh, fühle mich verloren so einsam und allein Dein Ring in meiner Hand und dein Bild an meinem Ja, Eskantedak. Äh, ja, Otto Lagerveld. En uh, ja, we gaan lekker naar Frans bouwen. En laat mij nu niet alleen. Nou, zeker niet tot 7 uur. Entertainment voor En daarna natuurlijk uh, Leroy en de Witte schouder aan schouder. En uh, we gaan natuurlijk eventjes uh, bellen met uh, Mits van Essen. Moet gaan, ga jij bij mij vandaan? Ook al weet ik, het is voor even maar Wij zijn straks weer bij elkaar Maar nu zit ik hier in eenzaamheid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 De witte schouder aan schouder. En uh, ja, zo moet het ook. En uh, Frans Bauer, uh, laat mij nu niet alleen. En ja, terwijl we gaan proberen om uh, verbinding te krijgen met uh, Mitch. Mitch, nee, dan gaan we eventjes nog een plaatje draaien van Maidane en Zomerzon. Lekker, ja, lekker gauw houden, natuurlijk. Ja, eens, uh, wat is het? Een jaar of vijf geleden, als het niet meer is. Hé, hey, blijf erbij.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 Tot in de later uren, alles van je af zonder een pardo. Al die nachten ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier samen in de zomerslang! Ja, dat was hier dan mijn en samen in de zomerzon. Hey, en um, ja, ik, ik ben natuurlijk afgelopen uh, tijd op vakantie geweest uh, naar uh, Kroatië. En uh, daar kwam uh, ja, toch wel een, uh, een, een muziek voorbij. En uh, ja, dat verbaasde mij. Het was een lekker nummer in ieder geval. En dat is van Figor. Uh, en hij het over Satori. Blijf erbij, lekker zomers. Ja, heerlijk. Rano i sladko lieco je kratko, a ti kraj mene prođe. Tko ljuba traži, tu je na plaży pa što mi ne dođeš? Te usne twoje, čudo są moje, zasere ne znam više, hitno, daj znak, mahajno umrak, najjuba se mi rize, ti si meni po i kraj sóca s dat zou ik in Basel in de dat jullie maar twee cudosu moje, za sebenen znam wisze. Hit daj znak, machaj mo umrak, na juba w mi rishę. U tisuću boja, juba wie moja, serce za te bedisze. Iet nog dan aan de kaona ma pies, ma sen napisze. Tis si i kraj sunca, sjaj door u glavi luidluidlom niet je, dat ze pomalo, maar niets min normalo. Schapen en maaslijnen, maas je nu min of nood dan niet je, da si Ja, dus uh, ja, lekker, uh, lekker muziek, toch? Ja. Hé, hey, mm, lekker zomers. Ondertussen zit ik even wat, uh, wat de uh, snacken. ZFM hey, ja. Zandvoort, ja. 106.9. Op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. Zo is het. En mijn hart gaat uh, boom, boom. Frank van Etten met uh, DJ Martman. Entertainer voor u tot rond 7 uur. Blijf er lekker bij dadelijk natuurlijk uh, de rij van Fred Heijen Tweede Uur. En uh, misschien nog wel heel wat boos. zijn jouw woorden, je kracht, je verdriet en je lach, ik wil bij je zijn. Elke dag, elke nacht, had ik nooit verwacht, je verzacht mijn pijn. Bij jou vind ik rust, door jouw hemelse kusje, maak me vrolijk en blij. Om oh, in staal, maar dat ben jij, het kloppend hart in mij. Als ik je aankijk, gaat mijn hart steeds sneller klopen en helemaal niet meer. Verslapen ja. Verslapen ja Ik voel het rekenen van je hart tegen me aanslaan Trek je dichter tegen mij aan Voel dit alleen bij jou Zijn hart slaat boom boom Je kan alles maar één keer goed doen De koekjes en de beetjes tot de zoom. zoem Ga met hem mee naar de zon Zijn hart slaat boom boom Stap in zijn bak, ik ga vroem Vroem naar Tommelingen, zo dat stand Of naar de vroem Daar Daar we alles begon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 Vonden! Met een hartstikke Ja, Frank van Netten en DJ Martman en mijn hart, hat, hat uh, Ja, die gaat boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, hey, um, ja, we gaan uh, natuurlijk langzaam af op de klokken van zes uur. Maar ja, dat doen we eerst eventjes met Frank en Colinda. Die ogen van jou, ja, die ogen. nou die doen wat. Het zicht tot zee Je kwam naar mij en keek me aan en zei Hey blijf daar nou niet staan Kom zitten, drink wat met me In Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 En DAB Plus 6A Het is me zomaar overkomen En had er nooit bij stil gestaan De liefde van mijn leven Is toch echt niet te weerstaan